Twee dagen later kondigde hij aan dat hij opnieuw onder het mes moest in Cuba... en voor morgen werd hij weer geopereerd. Het tentenkamp in Den Haag, waar uitgeprocedeerde asielzoekers... sinds half september zitten, moet toch worden ontruimd. Dat heeft de rechtbank besloten. In het kamp zitten bijna 50 vluchtelingen, voornamelijk uit Irak. Burgemeester Van Aartsen van Den Haag had de asielzoekers eerder laten weten... dat ze uiterlijk morgen weg moeten zijn. Volgens hem zijn de gezondheidsrisico's te groot. Guatemala gaat softwarepionier pionier Joe McAfee overdragen aan de Verenigde Staten. McAfee is bekend van de antivirus-software... en werd vorige week opgepakt in Guatemala. Hij was op de vlucht voor de politie van buurland Belize, waar hij al jaren woont. De politie daar wil hem ondervragen over de relatie met zijn buurman. Die werd onlangs dood aangetroffen. Het weer, afwisselend wolkenvelden en opklaringen. Het is op de meeste plaatsen droog en het gaat licht vriezen...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 Op 19 december is de uitreiking van de Stergouden Lookie 2012. Wilt u dat uw favoriete commercial meegaat naar de live show? Ga dan nu naar stergoudenlookie.nl en stem. Ik zie u graag. 19 december half 9, Nederland 1. Dit is Radio 1. BNN Today Willemijn Veenhoven. Het is 4 over 9, welkom weer. Twaalf mannen stonden er ooit op de maan, allemaal Amerikanen, maar we zijn er in geen 40 jaar meer geweest. Wellicht komt daar binnenkort verandering in. De Amerikanen willen terug, namelijk. Bij mij maankenner en wetenschapper Diederik Jekel... en Maarten Keulemans, chef wetenschap van de Volkskrant. Heren, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Op de kop af. Oh, prachtig zo. Ik hoor mooi. Ja. Hebben goed <laughs> Op de kop af 40 jaar dat we daar niet meer zijn geweest. Als ik daar nu zou rondlopen, wat zie je dan nog van dat we daar ooit wel waren? Uh, nou, heel veel. Um, de, de voetstappen die, die zullen grotendeels er gewoon nog staan van, van Neil Armstrong en alles. Uh, en de, de, de, de twaalf mannen die er zijn geweest. En hier en daar een vlaggetje en een bordje. En een karretje. Ja. En een karretje. En heb ze hebben ook een bordje achtergelaten toen ze wegging. Echt zo, met een hele mooie tekst van wij We komen wel weer een keer terug in vrede. En, en ja, even ja. op zijn Amerikaans. Ja, en, en, en, en daar staat een spiegeltje ook nog op. Waar af en toe zeg maar de afstand tussen de aarde en de maan gebeten wordt. Met een soort grote laserpointer. Enorme troep daar eigenlijk. Uh, ja, klinkt, waar ja. mensen komen, <laughs> daar wordt het vaak een troep. Dus ja. nou, en we, we gaan er weer naartoe. Tenminste, de Amerikanen. Dat zijn de plannen zometeen meer erover. En Danny Mekic die is er ook. Onze internet-expert. Uh, Danny, we hebben het zometeen over drones. Wat we daar in Nederland eigenlijk mee moeten. Um, we gaan er vier kopen. Is dat duur? Nou, drones zijn een stuk goedkoper dan echte vliegtuigen. Drones zijn mini-vliegtuigjes waar je niet echt in hoeft te zitten... om hem te kunnen besturen. Dus op Stopt met een joystick. Dat mag je eigenlijk ook weer niet zeggen. Want dan lijkt het veel op een computerspel. Maar het is dus nieuw. Het is echt heel bijzonder. En we moeten maar eens een keer goed uitzoeken wat we van die apparaten mogen gaan verwachten. Ja, want even voor de duidelijkheid. Iedereen kent de drones natuurlijk van de bombardementen. Vooral hè? Pakistan en Afghanistan. Wij gaan ze voor hele andere dingen gebruiken. Wat dat is, dat hoor je zometeen. Wil je meepraten praten op Twitter? Natuurlijk hashtag BNN Today. Today is Topics. Met natuurlijk Lucky Kink, die morgen een belangrijke prijs in de wacht kan slepen. Een belangrijke prijs. Maar daarover later meer. Oh, oké. Okay. Op vijf. In Drongelen, dat ligt in Brabant, is een noodwoning uit de Tweede Wereldoorlog verhuisd. Ja, dat klopt. Uh, we staan hier uh, bij, de, bij een grote vrachtauto. Met, uh, nou, ik denk een stuk of twintig wielen. En daarbovenop staat een, een noodwoning op de nieuwe fundering. Ja. De noodwoning. We kijken naar nou een wit gebouwtje. Als ik het zo omschrijf, zou ik zeggen een hele oude staakerven. In. <laughs> ja, inderdaad. Dat lijkt het wel een beetje op. Maar de noodwoningen waren na de oorlog hard nodig. De noodwoning, we staan hier in Meeuwen. Dat ligt aan, aan de Bergse Maas. En dat is uh, meer dan een half jaar lang, is dat frontlinie geweest. Maar er stond bijna geen huis meer overeind. Mensen hebben hier gewoond, hebben hier hun eerste opvang gehad na de Tweede Wereldoorlog. En dit is nu uiteindelijk de laatste? Uh, bijna. Inmiddels zijn er nog vijf, maar het, het zijn echt allemaal wrakken die... Uh links en rechts in de weilanden staan. En een van die wrakken, de mooiste, werd vandaag dus verhuisd op een grote vrachtwagen. Er moet een museum van worden gemaakt en het vervoer van het huisje daar was nog een heel gedoe. Meter voor meter met chirurgische precisie wordt de noodwoning uit 1945 verplaatst naar een nieuwe locatie. In totaal wordt het 95 ton wegende gevaarte zo'n 3,5 kilometer verplaatst. Op vier dan. Een mooie dag vandaag op internet. Google heeft zijn jaarlijkse Zeitgeist bekendgemaakt. 2012 dus samengevat door Google en dan heb je dus een geweldig lijstje met maar, willekeurige dingen. Olympische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 Verder kan je in het lijstje zomaar wat dingen lezen. Gangnam Style, Obama, Whitney Houston, iPad, One Direction... waren ook dingen in 2012 om nog maar te zwijgen. Over dingen als Friso, Ajax, Sandy en ook de verkiezingen. Dat was wel een dingetje. Google maakt elk jaar een overzicht van dingen bekend. En het is niet bekend of er dit jaar meer dingen waren dan vorig jaar. Maar toch zijn er ook dit jaar weer heel veel dingen. Dan op drie. De paus heeft getwitterd. De coach van de katholieken heeft sinds een paar weken een Twitter-account... maar liet tot nu toe niet van zich horen. Maar vanmorgen was daar dan eindelijk de eerste tweet. En in zijn tweet schrijft hij... Best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 aan het kijken, lekker ding die zien Fucking moeilijk dat grote thema. Ja, het is ook nog niet in het Arabisch. Hashtag fuck my life. Alweer Jan Mulder, je het niet een keer iemand anders uitnodigen? Hashtag dbd. Kak, inlog van mijn Facebook kwijt. Yes, kaartjes voor One Direction. Neil is echt cute. exo. Het lukt bij LC wachten Ik weet niet waar het op gaat. Uh, heeft Ferry Mingle zijn Twitter-account eigenlijk al terug? 9 uur geweest, hashtag POP. hashtag yolo. Dat gezeik over dat weer. Hier in Rome is het altijd Rokjesdag. En retweet als je ook geen zin hebt in school morgen. Ja. Uh, en toen heb ik hem echt geblokkeerd. Ik werd er helemaal gek van. Goed, uh, dan nog... Uh, oh ja, blower nummer 2. Vanaf 1 januari is het verboden om te blowen op school in Amsterdam. De gemeente komt met een streng beleid om drugsgebruik onder jongeren tegen te gaan. Het blowverbod geldt voor schoolpleinen van middelbare en mbo-scholen. Iemand die met een joint wordt betrapt, kan een boete krijgen... of naar een haltbureau worden gestuurd. Ook kan de blower een alternatieve straf krijgen, zoals het verplicht afkikken. Het Blooverbod geldt voor schoolpleinen van middelbare en mbo-scholen. En minister Opstelte is tevreden. Het uh, uh, Gewoon de, de 250 meter grens uh, hard uh, stellen. <kijkt> uh, Softdrugs ook uh, gewoon is slecht voor, uh, voor jongeren. Mm -hmm. uh, ja, ik ben daar, ben daar wel uh, tevreden over, ja. Ja, Amsterdam, hanteert vanaf, 1 januari, niet knip, Amsterdam <laughs> hanteert vanaf 1 januari 2014 ook het 250 meter criterium. Coffeeshops die binnen die afstand van een school liggen. Uh, precies de bedoeling. Kijk, laten we heel heerlijk zijn. Dat is toch een voorbeeld. Als een stad een derde begint... met een derde van zijn coffeeshops te sluiten... nou, dat is beter dan de maatregel te handhaven... want als je geen koffieshop hebt, hoef je er ook niks te handhaven. Precies, als je Nieuw. geen shop hebt, <lacht> nou, dan kom je ook nooit aan wiet. Dus probleem bijna opgelost. In Rotterdam hebben ze al zo'n... blouverbod op scholen en dat werkt echt supergoed. Blouverbod. Eh, uh, weet je niet dat ik weet? Nee. nee. nee. Ik ook niet. Het zou al twee jaar bestaan. Ja. Oh, heb ik nog nooit gehoord? Mm, een blowverbod. Nee, nee, nee, daar staat me niks van bij. Nee, ik heb wel, uh, wel een keer gehoord van dat kinderen blowen op school. Maar Hier. nooit een verbod. Nee, precies. Er wordt dus wel geblo gebloot, maar dat is dan verder niet verboden. In principe werkt dus de helft van het en Wel gebloot, maar niet verboden. Ondanks de wat onbekendheid van het verbod wordt het wel ondersteund op school. Vind je het goed dat er een verbod geldt voor scholen? Voor scholen <laughs> wel. Binnen de scholen zou ik het echt perfect vinden. Tot slot, nummer 1, Willemijn. Wat vandaag is vandaag? Ja, het was het dan. Juist, 12-12-12, een geweldige datum. Ja, het is vooral ook een makkelijke, was, ja. Ja, een makkelijke datum. Ja, een makkelijke datum, maar wel ook een prachtige datum. We gaan naar een verslag geven op straat. Goedenavond. Goedemorgen, Christian. Nou ja, op zo'n dag als vandaag kan het natuurlijk maar over één ding gaan. Die datum, hè. 12-12-12. Heeft die voor jou betekenis? Ik ga het hier eens vragen aan de stel jongeren. Goedemorgen. En dan lopen ze allemaal heel hard weg. Ja, ah, kijk, Ja. Vandaag is het 12, 12, 12 hè? Nou ah ja, maar niet uit. Nee. Geen speciaal gevoel bij? Nee. <laughs> Harteloos, mens dat. Want naast dat het 12, 12, 12 was, was het om 12 over 12 ook nog eens een keertje 12, 12, 12, 12, 12. historisch moment was dat. En ook een moment waarop 12 stelen in 12 provincies gingen trouwen. Precies om 12 over 12. Zo ook in Rotterdam. En volgens mij moet ik een beetje rustig praten nu, Dave. Want nee, het Erik, gaat daar er... helemaal niet. Oh, vertel. Want ze kunnen die klok kijken in Delft. Ze zijn al getrouwd. Dat is niet waar. Dat is gewoon waar, Mirjam en Maurice zijn hier zojuist drie minuten geleden getrouwd. Nou ja zeg, ah. wat een afgang, vind je niet? Of was het toch leuk? <lacht> nou dat woord zocht ik nou even. Ja, hoe ga... halen ze het in hun bottenkop om niet precies om 12 over 12 op twaalf twaalf taal te gaan trouwen, maar wel om drie over 12 op twaalf, dat, dat spoor je toch niet? Nou ja, ongelooflijk. Um, maar was het een beetje een mooie ceremonie? Het is, met, met, met, ja, ik, ik moet daar een beetje objectief natuurlijk in blijven, want wat ik er zelf van vind, uh, dat doet er niet toe. Want dan heb je sowieso de verkeerde gestuurd naar een romantische gelegenheid, daar hou ik helemaal niet van. Uh, het is een meisjesdingetje volgens mij. Natuurlijk, precies. De bloemen, de jurk, de taart, het gejank, dat is, uh, dat is typisch iets voor de vrouwtjes. Iedereen weet, trouwen kan je ook gewoon gratis doen in Rotterdam, s ochtends of woensdagochtend tussen negen en tien. Kan je gratis trouwen? Alleen ja, sommige meisjes hebben natuurlijk een mooi idee bij dat huwelijk. Daar hoort een mooie jurk bij en een taart bij en daar hoort een prijskaart aan. En dat stapelt natuurlijk op, op, op, op, op, op, op, op, Ja, dat zijn er toch die kleine geldverslinnetjes die, ja, die willen gewoon meer betalen. Maar ja, goed, je houdt toch van je moppie en je wil ook geen ruzie met je schoonmoeder. Dus. Ze hadden gewoon gratis kunnen trouwen vanochtend. Maar ja, het meisje wil natuurlijk een droomhuwelijk. Laten we gewoon één ding niet vergeten, dat Maurice en Mirjam de dag van hun leven hebben. En dat is belangrijk, als het vrouwtje daar dan niet blijven wordt, eh, dan kunnen we mannen dat toch niet weigeren. Heb je het allemaal gemist? Dan kan het niet getreugd. Vorig jaar een nieuwe kans. Dan vieren we om 13 over 1 dat het 13, 13, 13, 13, 13 is. <lacht> tot straks. Mijn... Ja, Tot straks, Luc. Je, je komt weer terug. Dat is altijd zo fijn om ja, te weten. Ja, meteen de tweet. Als jij morgen die prijs niet binnensleept, jongen. Nou, ik ben ik wel diep teleurgesteld. Nou, ja, anders is ik wel. Wat voor prijs? Vertel even. Het is de File Bloemendaal prijs. Ja. Een prijs voor uh, zorgvuldig en effectief taalgebruik. Ja. Nee. Zorgvuldig, zorgvuldig zorgvuldig, zorgvuldig, ja. En creatief taalgebruik volgens mij ook. Oh, dat zou kunnen, ja. ja. En wie zijn de opponenten? An uh, Lex Uiting, die werkt bij de VARA. En uh, Ewout Genemans, die werkt uh, voor zichzelf, freelancer. Ja. En uh, die maakt onder andere fans, dat programma. Ze zijn er ook wel erg leuk, moet ik zeggen. Nou, wij, wij, staan er, wij zijn er allemaal bij, morgen als redactie. En je gaat hier vanavond indrinken. En ben je zenuwachtig? Nou, nee, valt het mee, nee. Hoor. Ik ben benieuwd. Beetje wel, dus. <laughs> <Ja. laughs> Lukt, tot zo nog. Yes. I was strolling on the moon one day. In a very merry month of December. How may, may. When a much to my surprise. A pair of bloody eyes. Doop, doop, doop, doop is a neat way to travel. Is it great? It's a neat way to travel. Je vraagt je af wie deze zingende astronaut is. Nou, dat is Harrison Smit Op 15 december 1972 trok hij de deur van de Apollo 17 achter zich dicht. En daarmee is hij officieel de laatste astronaut... Die ooit die een voetafdruk achterliet op de maan. Sindsdien is er dus nooit meer een bemande maanmissie geweest. Maar... Daar komt misschien binnenkort verandering in. Het grondst van de geruchten, namelijk dat er een nieuwe bemande maanmissie komt. En daar gaan wij het over hebben. Bij mij, Maarten Keulemans, chef wetenschap van de Volkskrant. Goedenavond. Jij hebt die hersen Jack Schmidt ontmoet ooit. Ja, nou, wat vind van ervan, zeg. Nou, het is heel gek, want dan geeft ze man een hand. En het is, er gaat toch een soort rilling door je heen. Van, ja, dit ja? is de hand van de man die een keer op de maan is geweest. Die als laatste man is heel erg op de betoferend. maan stond. Ja, precies. Wat was het voor man? Nou, ik heb hem uh, toen gewoon geïnterviewd. Hij was oud en het was een beetje, ja, echt zo'n zo typische Amerikaanse uh, oude man die alleen maar over geld zat te praten en over zijn nieuw bedrijf. En het was ik vond het niet echt een heel erg uh, leuk interview toen. Nee? Nee, moet ik eerlijk in zijn. Een beetje een oude zeur. Een beetje een oude zeur. Maar ja. wel die hand hè? en die rilling die ik toen kreeg. Dat dan we wel. En ook uh, naast mij Diederik Jekel, onze wetenschapsman, man, mannetje en ruimtevaartgek. Diederik, goedend. goedenavond. Goedenavond. Uh, we lezen al maanden in uh, de aankondigingen van de persbureaus dat... Ze verwachten dat NASA een uh, nieuwe bemande maandreis gaat starten, serieus. Wat denk jij, Diederik? Is het realistisch? Nou, het, het, het is niet de, de eerste keer dat we weer opnieuw naar de maan gaan. Dus het is altijd een beetje een slag om de arm houden. Ik bedoel, ik geloof Bush heeft ook nog allerlei plannen gedaan... en die heeft Obama weer geschrapt... Um, maar goed. Obama het, heeft, heeft zich daarover uitgelaten al? Eh, precies. Obama die, die heeft uh, een beetje de, de, soort, de opdracht gegeven. Het is ook niet helemaal toevallig dat nu Obama herkozen is... dat nu dat nieuws uh, dan naar buiten zou gaan komen. Uh, Obama wil heel erg graag een mens op een asteroïde zetten in, uh, um, ja, in 2025. En um, ja. daarvoor uh, een beetje te uit te proberen uh, op de maan eigenlijk. Dat, dat is een beetje het idee. Gaan we het zo over hebben waarom ze dan precies dan nu naar de maan zouden willen? Um, maar eerst eventjes... Maar waarom is er al die tijd niemand geweest? Ja, goede vraag. Ik denk eigenlijk dat het antwoord toch een beetje moet zijn: wat heb je er te zoeken? Ik denk altijd maar van we hebben op een gegeven moment zijn we Amerika gaan verkennen. Daar zijn we gebleven. Maar ja, daar had je allemaal leuke plantjes en beestjes en uh, je maar... kon er wonen, bijvoorbeeld je kon er leven. Maar ja, wat heb je nou in feestname op een maan te zoeken? Wat, dus... wat hebben we eraan gehad dat we er zijn geweest tot nou, nu toe? Eigenlijk helemaal niet zoveel. Uh, we hebben vooral uh, veel gehad de afgelopen jaren aan onbemande missies en dat die mannen daar hebben rondgehopst. Het waren ook allemaal militairen. Er is maar één geoloog geweest, die, die Jack Smith dus ja. inderdaad. En verder, uh, ja, we hebben er wel trotsen vandaan gehaald. Ja, en... maar dat zeg jij ook okay, niet zo Het heeft zoveel... heel veel mooie beelden opgeleverd. Die drink, jij, jij, jij, jij droomt al weg bij het idee dat we nu weer gaan. en. Nee, nou, ja, ik, ik vind het heel... Op, op, persoonlijk, zeg maar, persoonlijk vind ik het heel erg spannend en heel erg leuk. Alleen het is niet mijn geld, dus dat is altijd makkelijk om dat ja. te zeggen. Um, ja, maar wat, maar hebben, als we, wat, wat je we we er wel aan gehad? gehad? Hebt, nou ja, kijk, als je puur, puur economisch kijkt bijvoorbeeld alleen... en dat is vaak toch het ding van... Ja, het, is, het was eigenlijk een grote plaswedstrijd tussen de Russen en de Amerikanen. Ik bedoel, wat hebben we er nou aan gehad? Ik bedoel, in de jaren zestig heeft... Amerika geloof uh, 5% van haar uh, nationaal product er gewoon elk jaar in gestoken. <coughs> wat hebben we er nou aan gehad? Of wat hebben zij er aan gehad? En um, wat, wat je wel ziet is de uh, um, Chase Econometric Study uh, zoals dat heet. Dat is een onderzoek die gedaan is um, naar hoeveel het opgeleverd heeft. Mm -hmm. En voor elke dollar die Amerika geïnvesteerd heeft zou 14 dollar terug zijn gekomen. Um, waarom? Omdat je? dit een, een dusdanig megalomaan... Project was dat er een bepaalde infrastructuur ontstond, een bepaalde drive ontstond. die uiteindelijk heel veel mensen in zowel de jaren 70 als 80 um, aan topwetenschappers die kant op heeft getrokken. En dat dus heeft er een ons bepaalde... geïnspireerd eigenlijk. Het, ja, dat uiteindelijk wel. En ik ja. denk dat je over het algemeen ook jongeren meer kan inspireren. met een idee van gewoon: maak een karretje dat kan rijden op Mars. dan maak een, uh, een of andere Prius 3% zuiniger. Mm. Dat, dat, dat, dat ja. is minder spannend. En er is gewoon wat te zeggen voor ja. dat soort megalomane gestoorde projecten en we zijn inmiddels heel erg behouden en veilig en oh er zitten allemaal risico's aan en ergens is dat een beetje jammer en hij komt er weer aan wellicht dat megalomane megaproject want we gaan weer naar de maan en waarom dan precies dat hoor je zo meteen maar eerst uh, ja, als je dan de keuze hebt dan draai je dancing in the moonlight toploader hmm. de Moonlight. Toploader. Je luistert naar BNN Today op Radio 1. Bij mij nog steeds ruimtevaar experts Diederik Jekel en Maarten Keulemans. We hebben het over maanreizen en of er binnen afzienbare tijd weer mensen op de maan staan. In 72 deden we er ongeveer drie dagen over, begrijp ik, om daar te komen. Um, dat, dat gaat allemaal weer wat sneller, denk ik, dan sinds 72. Zouden we er nu binnen een paar uur zijn? Nou, ik weet eigenlijk niet of het nou zoveel sneller gaat. Nee? Want je, het is gewoon een endweg weg die tot, uh... ja, het, het is een pokkenent. En, en je moet het ook, ook zo zien. Um, zelfs zou je het heel erg veel sneller kunnen doen. Het is ook heel erg oncomfortabel om heel erg snel, veel sneller, sneller, sneller te gaan. Ja. Dus, dus wat dat betreft... Die, uh, die je moet dagen. ook weer afremmen. Je wilt toch ook een beetje rustig op die maand terechtkomen. Ja. Dus wat dat betreft... Ja. Blijft het wel ongeveer zo. Zometeen ook Exit Holland. Het laatste nieuws over Playboy-baas Hugh Hefner. Um, die is natuurlijk zo oud als Methuselam, die man. Maar die gaat weer trouwen met een frisse groen jong blaadje. En wil je zien of Luc al een beetje nerveus aan het worden is voor zijn prijs van morgen? Dan, dan moet je zometeen naar de webcam kijken. Radio1.nl. Het is woensdag en uh, dan laat ik me altijd meevoeren in de digitale wereld. En dat doe ik deze week met internet-expert Danny Mekic. Danny, wat heb je voor ons bedacht deze week? Nou, Willemijn, mij werd gevraagd om het één keer even over te nemen... van onze Tim Hofman, die een weekje aan het genieten is van vakantie. Dus ik was aan het nadenken, wat zou hij doen deze week? Uh, waarschijnlijk zoekt hij de warmte op, tenminste, dat hoop ik voor hem. Dus ik keek naar boven en toen dacht ik eigenlijk... wat merken we eigenlijk van het internet en alle technologieën... die door het internet en voor het internet eigenlijk ontstaan zijn... In de lucht. Nou, dat is natuurlijk heel makkelijk om meteen aan ruimtevaart te denken. Uh, tweets die vanuit de ruimte verzonden zijn. Maar nee, het is ook dichterbij. Namelijk, compleet op afstand bestuurbare vliegtuigen, die we drones noemen. Ze zijn wel iets kleiner dan echte uh, vliegtuigen die door mensen bestuurd worden. En die kunnen zoveel tegenwoordig. En ik vroeg me eigenlijk af hoe ver zijn we met die drones. En toen ontdekte ik dat Nederland vier onbemande vliegtuigjes aan gaat schaffen. En ik vroeg me wel af wat we daar dan mee moeten. Ja, want we gaan er niet mee lopen bombarderen. Zoals Obama doet. Uh, Obama gebruikt ze inderdaad om op veilige afstand... boven uh, uh, vijandelijke gebieden te kunnen vliegen. En uh, terwijl mensen uh, bij wijze van spreken om de hoek uh, van hun huis... Uh, dicht bij hun gezin veilig uh, in Amerika zijn... worden die vliegtuigen overal ter wereld uitgezonden. Mm. En dat was ook wel een beetje het beeld dat ik had bij drones. En toen dacht ik ook... Ja, wat moeten we daarmee in Nederland? Want Nederland kan al drones gebruiken als dat nodig is, via bondgenoten. Maar straks hebben we de vier die ook door politie en justitie gebruikt mogen worden. In Nederland gewoon. In Nederland. En toen dacht ik, daar wil ik wel eens het fijne van weten. En daar degene die er daar meer van weet, Pe Peter Weininga, goedenavond. Goedenavond. Defensie-expert van de Hague Center for Strategic Studies. Um, even hoe die dingen eruit zien. Hè. Dat zijn dus, iedereen kent ze, uh, onbemande vliegtuigjes... Die zitten dus helemaal chockvol met elektronica. Allemaal, ja, wat hangt er allemaal aan? De camera's, van alles en nog wat. Ja, dat hangt ook een beetje vanaf waar ze voor, eh, voor welk doel ze worden gebruikt en hoe groot ze zijn. Want mm -hmm. je hebt ze van heel klein, uh, zelfs kleiner dan modelvliegtuigjes, tot ja. uh, heel groot. Ja. Uh, en, en, en En het grootste. Type wat rondvliegt is bijna zo groot als uh, een Boeing 737, zeg ja. maar. Maar die Nederland gaat gebruiken in Nederland, en dat ga je zo meteen even uitleggen, waarschijnlijk voor om bijvoorbeeld evenementen in de gaten te houden. Uh, dat zo meteen, maar wat, dus ik weet niet hoe groot dan dan zo'n drone is, maar ja. wat, wat hangt er allemaal aan en op en wat zit er allemaal aan? Nou, je kunt er uh, uh, zeg maar gewoon daglichtcamera's aan hangen... maar ook infraroodcamera's, nachtzichtcamera's zeggen wij wel. Je kunt er een uh, radarsysteem aan hangen... Uh, een speciaal radarsysteem wat uh, zeg maar objecten op de grond uh, uh, kan volgen. Of uh, een speciaal radarsysteem wat juist bodemonderzoek doet. Uh, al dat soort dingen zijn mogelijk, ja. Ja, ja. die camera's zien alles dus? Um, ja, in principe zouden die alles kunnen zien, ja. En, ja. en Peter, kun je er ook meer mee? Bijvoorbeeld het heel lokaal platleggen van gsm-verkeer? Nou, dan heb je het in feite over uh, uh, cyberwar, hè. Cy uh, ja, uh, dat zou je kunnen doen als je sterk genoeg gezender uh, aan boord hebt. Uh, en dat gaat al gauw uh, wat gewicht kosten hoor. Dus dan heb je het niet over de kleinere dingetjes. Mm -hmm. uh, dat kan, maar dat kan je ook. Ik bedoel, daar heb je niet per se een, een, een onbemand vliegtuig voor nodig. Dat kun je ook met een, met een auto doen die je ergens... ...bij een zendstation neerzet waarbij hij uh, ja. de boel gaat zitten storen. Maar wat ik me heb laten vertellen is dat deze drums ook in staat zijn... ...om heel nauwkeurig objecten te volgen vanuit de lucht. Dus dan zou je bijvoorbeeld ja. een auto aan kunnen klikken. Je weet, daar zit iemand in die mag absoluut niet bellen. En als je het wel doet, dan moeten we de gesprekken even aftappen. Dan is zo'n vliegtuigje toch wel een stukje makkelijker misschien. Ja, dat, dat, dat zou in principe met zo'n vliegtuig kunnen. Je kunt inderdaad voertuigen volgen... Um, uh, doordat je ze gewoon uh, ja, met de camera volgt en, en, en ja. een vlieger op afstand uh, uh, het vliegtuig erachteraan stuurt. En dan kun je in principe uh, alles vastleggen zeg maar, wat, uh, wat de auto doet, wat degene doet die in de auto zit als hij uitstapt. Uh. Maar, sch maar schets eens even als je wil, op wat voor manier kan de overheid die drones gaan inzetten in, in Nederland? Nou, ten eerste zijn er al uh, onbemande vliegtuigen in Nederland. We vermijden bij, uh, graag het woord drones. Hè. Dat is een beetje een, een, een, een, ja, is een Engels woord, zeg maar. En het geeft eigenlijk ook niet goed aan wat het, uh, wat het is. Als we het in het Nederlands erover hebben, zeggen we eigenlijk gewoon onbemand vliegtuig. Mm -hmm. um, Defensie beschikt al over onbemande vliegtuigen, uh, dat zijn deels uh, vrij kleine, die uh, door uh, infanterieeenheden. ...van de landmacht of het Korps Mariniers worden gebruikt... ...die ja. met de hand kunnen worden gelanceerd. En die zijn qua grootte ongeveer, nou ja, een groot modelvliegtuigje. Daar zit een daglichtcamera in, daar kan ook een nachtlichtcamera in. En, en waar, worden, waar worden die voor gebruikt dan nu? Die worden in, in, in Afghanistan kunnen die worden gebruikt, Of bij een in, in inzetgebied, ja. laat ik het zo maar zeggen. Maar goed, we hebben het nu over de aanschaf, die kunnen in Nederland worden gebruikt, bijvoorbeeld bij evenementen. Maar dan stel ja, ik me, stel maar, ik maar me voor bij ajax, ajax Feyenoord bijvoorbeeld. In feite kan alles in Nederland worden gebruikt. Ja. Die, die, die kleine types, die ravens, uh, daar, daar heb ik het over, die ja. zijn ook al in Nederland gebruikt. Op verzoek van uh, politie of uh, het Openbaar Ministerie. Of civiele autoriteiten, er zijn procedures voor om dat bij Defensie aan te vragen mm -hmm. en dan kan het worden toegewezen uh, bij grote sportevenementen zeg maar om hele mensenmassa's in de gaten te houden. Uh, dat is al gebeurd en, en dat kan met, dus met die nieuwe types ook, um, maar, dat, zeg maar die, die mogelijkheid ontstaat niet uh, met die nieuwe types, uh, die kan alleen worden uitgebreid. Ja. Het klinkt een beetje allemaal als, als uh, Big Brother is watching you, hele enge spyware, zo klinkt het. Ja, maar als u over straat loopt door de stad onderweg naar uw huis, dan komt u ook tig zeg maar, bewakingscamera's tegen. Dus... Wat dat betreft is het natuurlijk niks nieuws. Nee. Maar er is natuurlijk een verschil tussen bewakingscamera's... die geplaatst zijn met een doel, namelijk een object bewaken. Ik woon ja. in een straat, er hangen drie bewakingscamera's. Ik heb wel eens aan die mensen gevraagd, waarom hangen die daar? Nou, heel veel inbraken geweest. Is toch anders als je daar toevallig door wordt uh, ja, gezien... dan wanneer er als het ware een camera in de lucht hangt... die je overal kan volgen en misschien in de toekomst zelfs... zo supersonisch kan zijn dat je hem niet hoort en niet ziet? Ja, nou kijk... Uh, je, je, in Nederland denk ik dat dit soort zaken met name gebruikt gaat worden bij grote uh, massale bijeenkomsten, uh, voetbalwedstrijden, uh, grote feesten. Uh, eigenlijk uh, gewoon om te kijken van, hé, hey, verloopt alles al ordentelijk? Mm. Um, en um, ja, um, dat gaat volgens bepaalde regels. Er zijn afspraken over ook in Nederland, ook met uh, justitie, zeg maar. Dus ik ga er vanuit dat daar niet misbruik van wordt gemaakt en dat het niet allemaal in de persoonlijke sfeer terecht komt. U bent niet heel erg bang voor misbruik? Nee, ik heb redelijk vertrouwen in, ja. uh, in, in wat men daar voor afspraken over is, heeft het, gemaakt. Het is ook niet zo dat u en, en Danny en ik op een dag zo'n drone kunnen kopen... en de lucht in kunnen sturen en elkaar in de gaten kunnen gaan zitten houden? Dat kunt u nu al. U kunt een, een, een, een zeg maar modelvliegtuigje bouwen. Daar zijn kleine cameraatjes voor voor allerlei hobbyisten. Die stuurt u de lucht in en u gaat idee. kijken wat uw buurman achter de schutting uitvoert. Ja, dat kan allemaal gewoon. Ja. Maar is het even, even uh, in, in de nabije toekomst kijken, is het realistisch om te denken... straks bij grote evenementen en grote feesten hangt er gewoon hangen er drie van die drones in de lucht... die ons in de gaten houden? Nou, of het er drie zullen zijn, dat weet ik niet. Maar ik denk dat uh, dit soort zaken uh, inderdaad uh, uh, vaak uh, uh, zullen gebeuren in de toekomst. Zeker ja. als het gaat om uh, juist... Dat soort grote mensenmassa's te beheersen. Ja. Um, maar ik, niet alleen dan hoor. Het kan ook voor dijkbewaking worden gebruikt. Of kustbewaking, uh, scheepvaartverkeer in de gaten houden en al dat soort zaken. Het kan voor allerlei dingen. In ieder geval, Nederland ja. koopt dus vier nieuwe. Peter Weininga, Defensie-expert van de Heek Center for Strategic Studies. Dank u wel. Joep. Radio 1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 Directieleden van de NS moeten vrijdag in België uitleg geven... over de problemen rond hoge snelheidstrein FIRA. Dat heeft de Belgische spoorwegmaatschappij MNMBS, NMBS bekendgemaakt. Sinds de snelle Vira treinverbinding tussen Nederland en België... zondag in gebruik werd genomen, waren er elke dag technische problemen. En president Chavez van Venezuela is er slecht aan toe. Zijn conditie is uiterst zorgelijk, dat zegt vicepresident Maduro. Chavez vecht sinds vorig jaar tegen kanker. En vanochtend werd hij opnieuw geopereerd. Volgens Maduro wacht hem een complex en moeilijk genezingsproces. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1. Willemijn Veenhoven. PNN Today. Vandaag was de uitspraak in een bijzondere zaak. waarbij agenten een zwerver bij wijze van grap zijn eigen graf lieten graven. Zometeen hoor je hoe dat precies zit. En Diederik Jekel en Maarten Keulemans die zijn er nog en we hebben het zo meteen over het belang van maanreizen. En onze Joris Kreugel die gaat op woensdag altijd naar plekken waar jij en ik nou niet zo heel erg snel komen. Vandaag ging je naar het belangrijkste internetknooppunt van Nederland. Ja, als ik zo'n uh, stikketje eruit trek, ja, dan gebeurt er niks. Het ligt niet heel Nederland land. Nee. dus Zelfs als deze site helemaal af zou branden, zal nog het grootste deel van het verkeer gewoon verder gaan. Ja, ik was even weg, hè, Luc. <laughs> nee, ja, was van dromen? Ja, ik zat kan even gebeuren. te, babbelen, niet uit, niet te uit. babbelen met de regie. Geven. En toen waren we ineens weer, Luc, de tweets van vandaag. Ik heb Twitter gevolgd. Een paar reacties nog op de tweets van de paus. Het Pontifex heeft dus getwitterd. Kasper de Winter zegt, de het tweet nog meer onzin dan ik, volgens mij. Ivo Vreeswerk zegt, nee, joh, je boy Pontifex heeft Twitter... Een beetje een typetje wat ik deed. Mersbergen die zegt niet <lacht> dat Pontifex mij even terug gaat volgen of zo. Uh, Jeroen Stern vraagt zich af of er al mensen zijn... die bij Pontifex hebben getwiegd. Dat is dan het Twitter variant van, de Twitter-variant van biechten. En Arjan Broers die zegt de paus doet sociale communicatie voor gevorderden. Hij stelt zelf steeds een goede vraag... en geeft daarna ook gewoon zelf het antwoord. Vanavond wordt ook het de Nederlandse taal ah, uitgezonden. Ja, leuk. Ja, ja, leuk. Flip mag ook dit jaar dat dictaat weer gaan voorlezen. Lydia van den Brink heeft vertrouwen in een goede afloop... Ze zegt, ooit had ik een tien en een half voor een totame Nederlands op het VWO. Haalde fout eruit die, lera en die leraren Nederlands erin lieten zitten. Uh, Gerard Jans maakte zichzelf gemakkelijk vanavond. Even de teletext ondertiteling aanzetten, zegt hij. En nieuwslezer Herman van der Zand doet mee aan dat dicté En tweet dat hij al in de titel uh, een fout heeft gemaakt. Dus dat wordt moeilijk voor hem. Nog één klein dingetje. Er is ook een mevrouw Pontifex. <laughs> uh, ze het op @MrsPontifex Pontifex. <laughs> en die zegt dan dingen als, je kan zeggen wat je wilt over de baan van mijn man. Maar we hebben wel altijd een keld. Vol met wijn en koorknaapjes. Allemaal van dat soort dingen op <lacht> at Mrs. Pontifex. Leuk om te volgen. Zou jij ooit meedoen met Dictate, die er is dat heb Ik heb het altijd voor de televisie gedaan. Lijkt ja. me leuk. Ja, nou, vanavond uitzending gemist. Zeker. Mallee, beeld te last. Build to last. Danny Mekic, onze internet-expert, nog aan tafel hier. Danny, jij had net dat verhaal over die onbemande drones. Ja. En ik ja, zag jou ja. kijken en ik dacht, je bent er nou niet zo heel erg blij mee, geloof nee, ik. Nee, nee, ik vind het toch wel fijn, weet je, wat het aardige is van gewoon een politieagent. Die doet gewoon zijn werk en daar kun je mee praten en die zie je. En ook een helikopter kun je horen, maar zo'n drone die je automatisch volgt. ik weet het niet. Maar weet je wat ik laatst zag? Mm. En dat zal de volgende stap zijn. Dat is een klein autootje, een soort, uh, ja, een mini-buggy. Een politiewagen, gemaakt door Honda... En dat is een volautomatische politiewagen die in de toekomst gewoon ook boeven kan pakken. En ook bijvoorbeeld stroomstoten uit kan delen. En daar wil ik wel weg van blijven. Dus die drones prima, maar ik ben bang dat het een opstapje is die kant op. Een politiewagen zonder agenten, en ja. die kan je ar arresteren. Kan je arresteren, uiteraard. Ook met allemaal elektronica aan boord. Je kan stroomstoten uitdelen, mensen tijdelijk uh, verlammen. En ja, het, ik, het, het is moeilijk, hoor, want dan is de politie wel altijd snel bij je. Dat ja. is dan wel weer waar. <laughs> goed. Niet in ja, levende leven blijven. In welke nabije toekomst gaan we dit krijgen? Ik ga er nog even over nadenken. Ik hoop heel ver. Ik hoop in elk geval voorbij uh, 21 of 22 december, als de wereld dan niet meer bestaat. Ja, ja oh, dat, dat <laughs> ook nog. Ja, goed. Vandaag. We luisteren naar Joris. Vandaag werd bekendgemaakt uh, waar wij op internet het meest naar zoeken. En dat blijkt de stemwijzer te zijn. Nou, al die woorden, zoals stemwijzer, vliegen vanavond bij Joris Kreugel om de oren. Want hij is bij het belangrijkste internetknooppunt van Nederland. En dus het op één na grootste ter wereld. Die zwembad -schoentjes moeten we aanhebben. Ja, dit is, uh, het idee is dat je geen vuil naar binnen loopt. Waardoor allerlei je stof en viezigheid in de lucht komt. En uiteindelijk in de computerapparatuur. Nou, schoentjes aan Henk. Ja. Het is niet makkelijk om binnen te komen, hè? Nee, dat is ook de bedoeling. Waar zijn we nu? Telecity, een datacenter. Eigenlijk een grote ruimte... waar bedrijven computerapparatuur neer kunnen zetten. Een lawaai? Ja. Je krijgt een beetje het gevoel alsof je in een soort spaceship zit. Het is ook wel een supermodern datacenter. Dat zijn de kassen die de koude lucht levert, die daar naar binnen geblazen wordt. Want anders wat zou er gebeuren als dat niet... Als... Ja, dan wordt het zo warm. Die computers ja. genereren zoveel warmte. Als je ze niet koelt, op een gegeven moment schijt ze ermee uit. Dus als ze zijn zo heet, functioneren ze niet meer. Onze X, onze ruimte. Het lijkt wel een koelcel. Cool wat we hier doen is internet service provider de gelegenheid geven... om met elkaar verkeer uit te wisselen. Dan geef ze een concreet voorbeeld dan even. Jouw service provider is bijvoorbeeld KPN. Jij zit thuis achter je computer yeah. en je wil iets vragen aan Google. Google is niet een, zit niet aangesloten op KPN-netwerk, maar heeft zijn eigen netwerk. Dus ergens moet die vraag van jou, die in de vorm van datapakketjes, maar in het netwerk van Google terechtkomen. Dat betekent dat er een koppeling moet zijn tussen het KPN-netwerk en het Google-netwerk. En die, die koppeling die faciliteren wij. Dus op het AmSix-netwerk zijn nu zo'n 500 bedrijven aangesloten. Ja. Bedrijven als KPN en Google en access for All en UPC... En die kunnen via ons netwerk uh, in internetverkeer met elkaar uitwisselen. Ja, als ik zo'n uh, stekkertje nee. eruit trek? Ja, dan gebeurt er niks. Er het ligt niet heel Nederland land? Nee, als je dit stekkertje eruit trekt, gaat één verbinding eruit... en die verbinding wordt meteen overgenomen door een andere. Als deze site helemaal af zou branden of verdwijnen... dan zal nog het grootste deel van het verkeer gewoon verder gaan. Ze dus we er heel even uitlopen? Want het is wel heel erg veel lawaai hier. Het zijn gewoon zes kasten waar we binnenkomen. Met een sleuteltje kun je open doen. Het heeft het weg van een grote elektriciteitskast eigenlijk. Hè? Ja, zoiets zou ik wel zien. Hier is het wat rustiger hè? Heel ingenieus allemaal hè? Ja, maar en dat... jij snapt het allemaal? Nou, een beetje, meestal. Wel. <laughs> wat is jouw rol hier? Maar mijn rol bij AMSIX is dat ik verantwoordelijk ben voor alle techniek. Ja. Groei als kal. We zijn uh, van een gemiddelde exchange gegroeid tot twee na grootste in de wereld. Nederland is echt. Uh... Redelijk uniek. We zijn een van de allergrootste doorgeefpunten voor internetverkeer. Dus we hebben hier nu partijen uit nou, vanaf de hele wereld, heel Europa, Amerika, Azië... die hier samenkomen en internetverkeer met elkaar uitwisselen. Jullie zijn eigenlijk gewoon een hele grote doorvoerhaven van ja, je informatie. Kunt, je kunt ons vergelijken met de uh, met haven. Ik We ga wel met een hele delegatie even naar binnen toe, want uh, het is echt gewoon super beveiligd hier. Niemand ja. mag hier eigenlijk komen. Uh, normaal gesproken komen hier alleen uh, engineers. Die mogen hier naartoe, die zijn hier bekend. Die moeten zich nog altijd identificeren en daarboven met de vingerafdruk en dat soort dingen. Als jullie er niet zouden zijn, wat zouden dan toch een hoop mensen verdrietig worden? Ja, dan zijn er wel andere dingen die het weer overnemen. Stel dat Amzix op een onwaarschijnlijke manier in één keer zou verdwijnen, dan loopt het internet gewoon door. Misschien iets minder snel, misschien met iets meer omwegen, maar het blijft gewoon doordraaien. Het internet is niet afhankelijk van één bedrijf, of één netwerk, of één Internet Exchange. Ga je nou vaak in het hokje ook zitten? Nee, nooit. Kijken? Nee. Die tijd heb je gehad. Ja. Even naar al die draadjes kijken, even naar het geluid nee, het luisteren, het even tot je laat om, komen. Het is altijd leuk om even langs te gaan en weer te kijken hoe het er allemaal bij zit. En, uh... Eigenlijk is er niet zo heel veel te zien, maar wat erachter zit, dat is fantastisch. Ja, absoluut. Het ja. ja, is leuk om gezien te hebben. hier een beetje gek van het geluid? Ja, zo naar buiten gaan. Een ja. ja. kopje koffie gaan drinken? Ja, prima. Keugel met technisch directeur Henk Steeman van Amstix. En ja, dan heb je hier een internetexpert aan tafel. Dan is hij daar natuurlijk heel vaak geweest. Is dat inderdaad zo'n lawaai, Denny? Het is ongelooflijk. Ik moet zeggen, het verbaast me dat, dat je ze nog kon horen praten. Want, ja. want wat wij meestal doen, heb je oordoppen in. Die, die filteren dus het uh, geluid weg. Wat je dus achter je oude computer, uh, dat geluidje. Maar ja. dan een miljoen keer, zeg maar. Uh, om elkaar nog te kunnen verstaan. Maar dit gesprek ging goed. En dat is niet het enige. De luchtvochtigheid is laag. Hè? Want die servers moeten beschermd worden. Dus je droogt snel uit. Uh, het is super veel licht. TL-buizen uh, is niet prettig voor je ogen. Het is eigenlijk niet zo'n hele leuke plek om te zijn, zou ik denken. Maar ja, het, het is, is toch wel, wel heel gaaf hoor. Dit is waar, waar internet Europa binnenkomt, toch Diederik? Ja, dit, dit is... Uh, in Nederland. Plek. Nederland is qua havens, qua alles, zijn we gewoon de, de, de portal van Europa. En ook wat betreft internet zijn we dat absoluut, ja. We praten verder, heren, maar dan uh, over iets anders, hè. de maan. Ja, en dan kan je natuurlijk Neil Armstrong laten horen, maar deze is eigenlijk Dat kunnen we binnenkort weer gaan zingen. Want 40 jaar na de laatste man op de maan gonst het van de geruchten. Wat is er, hè? Hij kan nu ook zingen hoor, dat hoor je toch? Ja, ja, ja, Oké, okay, drie. Ah, dan ben je niet naar de maan. Dan is het met reden. Want 40 jaar na die laatste man op de maan gaan wij er dus misschien weer naartoe. Er zijn geruchten dus dat NASA deze maand nog een uh, bemande maanreis gaat aankondigen. Nog steeds hier, hier Maarten Keulemans, chef wetenschap van de Volkskrant, en Diederik Jekel. Wetenschapper in hart en nieren en ruimtevaartgek. Um, Diederik, jou lijkt het wel wat hè, als hij doorgaat. Ja, mij lijkt het zeker wel wat. Maar wat je net ook hoorde, zeg maar, is dat, dat um, het overleven in zo'n serverruimte... dat, dat wij uh, luchtvochtigheid nodig hebben en dat we niet te veel herrie willen hebben... en we willen ook nog ademen en we willen het niet te koud hebben... en we vinden straling vervelend. Mensen zijn heel erg lastig om intact te houden. En um, mensen dat, die om die zakken met botten zeg maar, gewoon gaan... Te houden, is veel moeilijker dan, dan robots en dergelijke. En dat is een beetje waar de, de wat meer... Eh, als je niet naar de romantiek kijkt... Mm. ja, maar toch ik, zijn er genoeg mensen die willen, neem ik we, aan. Weet je wat ik altijd zit te denken? Dan lopen wij samen op de maan. Nou, helemaal spannend. We zijn eerst doodziek geweest van misselijkheid van de ruimteziekte. Ja, dan sta je daar. Nou, dat is even leuk. En dan ja dan wil ik, ik eigenlijk alweer naar huis. Je hebt er geen restaurant, je hebt er niks. Wat, wat, wat moet je daar nou? Nou, er was wel een, een, een bierbrouwerij die er alvast wat neer had gezet, geloof ik. Of nou, dat vind maar... ik niet zo. Het, het, nee, ja, dat is waar. Ja. Nou, ik, ik zou er wel heel veel voor over hebben om, ja, om daarnaar toe te mogen gaan. Ja, Maarten? Nou ja, weet je, uh, ik ga wel tv kijken als Diederik op de Maanland... maar ik ga zelf niet mee, uh, sorry. Ik, uh... Danny? En dan bouw ik een app voor Diederik dat hij die ons altijd kan laten uh, weten... hoe hij zich voelt en uh, waar ja. hij aan denkt. En, uh... Maar stel, hij komt er, die kans is er dus. NASA gaat dat misschien aankondigen. Waarom? Waarom moeten we weer naar de Maan? We zijn er al geweest. Ja, er zijn wat, wat, een hele hoop argumenten die, die aangedragen worden. Ik denk dat een van de zuiverste qua wetenschap... is dat um, er komt van de aarde komt er heel veel straling af... omdat we allerlei dingen doen met inderdaad allerlei internet en mm. weet ik veel. en um, op het moment dat je de, de, de maan is altijd met dezelfde kant naar de aarde toegericht Dus de achterkant van de maan is altijd voor ons onzichtbaar... omdat die altijd weg van ons staat, zeg maar. Hm. En je kan dus aan de achterkant van de maan... heb je dus eigenlijk een soort gigantisch uh, schild achter je... namelijk de, de maan die, die uh, de aarde uh, uit het zicht haalt, zeg maar. En ja. het voordeel zou kunnen zijn dat je allerlei hele nauwkeurige metingen... over uh, het begin van het universum, zeg maar... daar moet je met een bepaalde straling... Uh, moet je dan onderzoeken. En die straling, dat is heel erg lastig om dat te doen op aarde. Eh, omdat er heel zijn veel aanwezig Dus aan de achterkant van de maan is. zitten we veilig voor die straling... en dan exact. kan je allerlei is, dingen onderzoeken. Dan is het heel erg rustig, daar is het heel erg stil. En eh, daar, is, daar is geen atmosfeer sowieso op de maan. Dus je, hebt, je kan heel erg rustig maar, turen. Ja. Wat kan je dan onderzoeken? Nou, Je zou daar kunnen kijken naar een, een, een, een tijdperk um, vlak na de oerknal. Um, en dat is heel moeilijk om... om dat nu te onderzoeken vanaf de aarde. Okay. Maar goed, dan zeggen andere mensen: waarom zou je dan op de maan gaan zitten? Want je kan nou, ook. En waarom, maar zou met, waarom zou je het eigenlijk met mensen doen? Ik bedoel, je kunt er ook robots heen sturen. Ik heb het eens een keer uitgerekend: hè, voor het geld wat, je nu, wat we kwijt zijn geweest aan het Apollo-programma. kon je iets van 250 van die, van die karretjes over Mars laten rondrijden. 250, echt een complete kolonie van die karretjes. Ja, ja dat vind ik toch echt veel gaaf. Wat is dan de meerwaarde van mensen? Nou ja, hmm. okay, ik, okay. ik snap die meerwaarde niet. Ik vind het vooral een minderwaarde, omdat je, ja, weet je, die, net wat Diederik ook al zegt, je, die mensen die moeten lucht meenemen, ze moeten eten meenemen, die uit de is het. Het is, het is verschrikkelijk duur. moeilijk en vervelend om mensen te doen. Alleen wat je, wat je wel, kijk, uiteindelijk is, is de, de mens gaat weg van de aarde. We gaan andere dingen koloniseren. Dat hebben mensen altijd gedaan. En daar gaan mensen waarschijnlijk gewoon op zoek om te kijken hoe is het nou op Mars en en weet je? Nee, ja, we zijn uh, nou, er jij natuurlijk die die, die die Mars uh, missies zijn uh, volop in de media. Ja, natuurlijk die, precies, die precies, mensen die maar, maar, een enkeltje naar Mars willen. Precies. En, en de maan is wat dat betreft een hele mooie kweekvijver, dat zou je ook nog kunnen onderzoeken oh, van nou. hoe het is om een tijd lang te overleven uh, als op een proefkolonie, plek. Uh, ja, bijvoorbeeld. Nou, ik vind het een heel erg gaaf idee komt van, van onze Nobelprijswinnaar uh, Gerard het Hoofd. Die had op een gegeven moment het idee van, nou, als je nou niet mensen naar de maan stuurt, maar karretjes. En dan met virtual reality dat je ze vanaf de aarde kan bedienen. Want het is nu een probleem, als je naar de maan gaat, dan moet je echt waanzinnig rijk zijn. Het is echt alleen voor de supermiljardairs die kunnen rijden. Jij en ik niet. Nou ja, Als je nou met die karretjes daar zit, je gaat vanaf de aarde gewoon inloggen op internet. En dan kan je toch een beetje het gevoel krijgen van op de maan rijden. Dus heb je je eigen privé-bril daar. Ja, precies. Dan heb je niet die ruimteziekte, niet dat vervelende pak. En als je, als je er genoeg van hebt, dan ga je gewoon. Uh, maar is dit een, af, dan is dan een idee dat al, al uitgewerkt is? Ja, het is een idee. Er zijn diverse bedrijfjes ermee bezig om het te bestuderen. En ik hoop heel erg dat het er komt. Want mij lijkt dat dus echt helemaal gaaf. kunnen in ieder geval die vier drones die we aangekocht hebben. Maar mocht dat niet lukken, kunnen die ook. Laten uh... we die drugs heen sturen. Danny? Nou, dat zou een goed idee zijn. Maar waar we ook aan moeten gaan werken, is een backup van alle data op aarde. Want als onze planeet het op een dag niet meer doet en wij er niet meer zijn, of nog erger, Prachtig. hoe gaan we alle kennis die we hebben vergaard dan misschien nog voor voorbij de cloud, hoger precies, dan de cloud? -tauimer. Precies. Mag <lacht> ik mee, Diederik? Ja, dat lijkt me heel goed. Nou ja, maar... Dat is ook één argument wat genoemd wordt en dat klinkt allemaal heel erg farfetched en zo. Maar er is 65 miljoen jaar geleden een heel erg groot stuk steen op de aarde terechtgekomen die toch heel veel diersoorten heeft uitgeroeid, waaronder de dinosaurussen en zo. En in 1908 nog een vrij groot rotsblok... dat een bos helemaal kapot heeft vervaagd. Uh, en als dat een paar uur later was gebeurd... was Sint-Petersburg gewoon helemaal verdampt. Um, het, het, het probleem is gewoon dat het is, we hebben maar één aarde. En, en we willen ook de aarde wat dat betreft op een gegeven moment moeten backuppen. Uh, willen we als soort kunnen voortleven. Maar ook dan kan je toch gewoon een hele grote memory stick... Uh, daar zet je al die data op en die stuur, stop je in een raket... en stuur je naar de maan. Dan hebben heb je die astronauten niet voor nodig, hoor, lijkt mij. Nee. Jij wil gewoon heel graag zelf naar de maan, Diederik. Absoluut, de, maar die is het het zit het wel wat zelf. Uh, is ja. het ook nog een... Uh, we willen naar Mars, tenminste, dat willen sommigen. Is het, kan het gebruikt worden als een soort... Een soort tussenstop dat we eerst even naar de maan vliegen ja, en van wel, daaruit ja, zien we, we weer wel, verder. Want op de maan heb je gewoon minder zwaartekracht, dus vanaf daar is het makkelijker uh, ja, lanceren. Maak je een soort tussenbaan? En, en wat ook heel belangrijk is, want je denkt dat van nou ja, je hebt de baan om de aarde waar vandaan het kan, maar dan ben je nog niet, want vanuit de baan om de aarde om dan naar Mars te komen dan heb je nog weer heel veel energie nodig om gewoon die, dat laatste beetje zwaartekracht te overwinnen van, van de aarde. Maar die tussenstap, is dat niet ook een noodzakelijke tussenstap om ook nog eens een keertje weer terug te kunnen? Want ik heb me laten vertellen dat als je zeg maar heen en terug wilt vliegen in één keer. Dat dan de raket, dat zijn dan eigenlijk twee of drie of vier raketten in één. En die is dan zo zwaar met zoveel, dat kan dan helemaal niet. Of ja, nou... je hebt eigenlijk om terug te komen, um, uh, zeker van, van, van dat is het hele probleem met het Mars. En daarom is die discussie ook aangezwengeld de afgelopen jaar. Is dat, um, uh, uh, en daarom was dat Nederlandse bedrijf dus bezig om enkeltjes uit te werken. Omdat een retourtje kost heel erg veel meer dan een enkeltje. Omdat je een hele spliksplinter nieuwe raket plus lanceerinstallatie ja. nodig hebt. Die moet je meenemen nemen, niet uitpakken, gewoon strikt eromheen laten zitten... meezeunen naar dan, Mars om weer terug te komen. En dan doet hij het niet. Even over uh, inderdaad of het een, een, een stap op weg naar Mars is. De, um, de directeur van NASA, Laurie Garver... die zei op een, een persconferentie in september... zei ze, we gaan terug naar de maan. We proberen om voor het eerst mensen naar een asteroïde te sturen. En we zijn bezig met een plan om Amerikanen op Mars te krijgen. Dus dan, nou ja, wellicht is het dan de maan inderdaad een tussenstap. Wat is trouwens de kans dat... De Amerikanen weer de volgende zijn. Dus zullen misschien een paar Chinezen. Dat zou best kunnen zijn. De Japanners zijn er mee bezig. India is bezig. Dus wat dat betreft, en dat ik denk ook dat dat een hele belangrijke reden is waarom het nu opeens op gang komt. Ja, die opkomende landen, China en India. Dat is toch weer een beetje dan het gevecht van vroeger Rusland, Amerika. Het piswedstrijdje inderdaad. Het zit nu op iets andere manier, niet de enge Russen. Maar China, Japan en India willen laten zien: van jongens, wij zijn ook gewoon de eerste wereld. Moeten we die Chinezen dit nou niet gaan gunnen? Ik vind het wel wel. Het, ja, het is wel weer grappig dat je nou weer de oude Amerikaanse reflex krijgt. De Chinezen die willen gaan. En die Amerikanen hebben zoiets van... Oh nee, niet dat. Niet een Chinees op onze maan. Het is, het is een maan waar de Amerikaanse vlag staat. Dus dat is natuurlijk een enorme gezichtsverlies voor die arme Amerikanen. Niet een Chinees op onze maan. Ja, precies. Ja. Maar Chinezen kunnen de maan toch gewoon nabouwen? Dat zijn ze toch zo goed, <laughs> We gaan het zien. Ergens begin dit voorjaar zou NASA dus aankondigen... volgende maand al of ze naar de maan gaan. Spannend. We blijven het volgen. Diane Bromfield. Mooie plaats. Foolin'. In Rotterdam is vandaag een ex-politieagent veroordeeld tot drie maanden cel voor het bedreigen van een Poolse zwerver. Een raar verhaal: de agent die had de zwerver onder bedreiging van een vuurwapen meegevoerd. Die gaf hem op een, gegeven moment op een donker plekje een schep om zijn eigen graf te graven. Nou, de collega die erbij was, heeft een uh, taakstraf gekregen van 240 uur. En die man zelf dus uh, drie maanden cel. Journalist van RTV Rijmond, Paul Verspreek, goedenavond. Goedenavond. Nou, heel raar verhaal dit. Um, jij was vanmiddag bij de uitspraak. Jij hebt deze hele zaak gevolgd. Ja. Leg nog even uit. Wat hebben die agenten nou gedaan? Ja, Het is een beetje een filmscène, hè? zoals je dat uh, beschrijft ook. Het, het, ik kon het ook zelf bijna niet geloven. Wat ze hebben gedaan is, het was een overlastgevende Poolse zwerver. Iemand die in de kassen in Blijswijk uh, werkte, geen werk meer had. een Beetje gewoon rondzwerven. Ja, wat je kan denken is, ze wilden eigenlijk van die man af. Dus wat hebben ze hem met gedaan? Een opgepakt, toen ze weer een melding kregen dat hij ergens wacht te slapen. Mm -hmm. Opgepakt in het busje. Uh, afgelegen gebied gezocht, een landweggetje. Daar uit het busje geleid. Hij moest op zijn knieën gaan zitten. Uh, een van de agenten pakte een pistool, richtte dat op zijn hoofd. en Er werd ook een schep naast hem gezet, inderdaad. Om de suggestie te wekken van, nou, je kan je eigen graf straks graven. En toen hebben ze hem daarna zo achtergelaten en zijn uh, weggereden in de hoop, want dat was waarschijnlijk de bedoeling, dat hij nooit meer zou terugkomen. Maar de, deze schijne executie, ja, die heeft natuurlijk bij deze man, deze uh, kogman, ja. die heeft echt doodsangst uitgestaan. Maar dit is natuurlijk echt een idioot verhaal. Inderdaad, ja. een film, het gaat om agenten ja. uh, die inmiddels geen agent meer zijn, hè, geloof ik. Nee, nee, nee, dat heeft nog wel een tijdje geduurd, want dit speelde in 2009. Nou, ze zijn pas heel laat naar hun chef gegaan, of eentje van die twee kreeg een soort vroeging. Die heeft het pas heel laat verteld, dus in 2010 kwam het pas uit. Toen moesten ze die pol nog gaan zoeken, die was inmiddels terug naar Polen gegaan. Enfin, voordat het allemaal duidelijk was, in 2011 zijn ze dus ontslagen allebei als agent. Maar dan, dan denk je toch, wat zijn dit voor rare agenten? Freaks? Ja... Ik, ik, ik heb uit de zaak niet te indruk gekregen dat we hier echt met freaks te maken hebben. Ik wil ook niet zeggen dit is een doorsneed diender, want daarmee zou je al die anderen tekort doen. Uh, maar er is niet gebleken dat deze twee een reputatie hadden op dat gebied. Hm. Ja, Er kan van alles spelen. Er kan een soort uh, druk zijn vanuit de samenleving dat je iets moet doen met zwervers. En tegenwoordig mag je geen kopje thee meer drinken. Maar nee, dan gaan we het even heel hardhandig doen. Zoiets zou kunnen spelen. Ik, ik weet het niet. Ik, ik denk dat ze voor zichzelf ook uh, gedacht hebben, een soort puberaal spelletje van, nou, weet je wat? we gaan hem even lekker aan het schrikken brengen, zonder de consequenties daarvan te overzien, want die zijn echt wel groot. Die man ja. die is in de psychiatrie terechtgekomen, die heeft psychoses gekregen. Dus die Pol, de, Die Pol, ja, ja die, die, die, die was al wel uh, aan Dus geval. Die zeggen dat het alleen daardoor gekomen is, maar deze hele affaire heeft deze man nog wel dieper uh, ja, in, de, in de psychiatrie geduwd. En die man is inmiddels weer terug in Polen? Ja. Die is weer teruggegaan uh, terug naar Polen. Die had hier uh, ja, eigenlijk geen bestaan meer. En nadat dit gebeurd was, dacht hij... nou, dan heb ik ook niks meer in Nederland te zoeken. Ga ik maar weer terug naar mijn moederland. En waarom hebben uiteindelijk... Heeft die, die ene agent, die kreeg dus vroeging? Ja. Weet je ook ja, waarom? Of was het echt vroeging Of nou, was het half uitgelekt? Het, het was, precies, ja. Kijk, ze hadden ook al wel een beetje verteld... wat er gebeurd was, maar niet in details. Maar ze zeggen zelf... Ja, een beetje stoere praatjes erover uh, op, op het bureau. Dus het ging al een beetje rondzingen dat er iets gebeurd was met een pol... en wellicht dat er wel een pistool aan te pas was gekomen... En toen een van die twee, dat is eigenlijk degene die in het busje is gebleven... die dus niet het pistool heeft gebruikt en ook niet de schep... Um, ja, die is het toen gaan vertellen aan zijn baas. Zeggen we, ja, nou ja, ik moet dit opbiechten, dit is gebeurd. En, en normaal gesproken hadden ze dat natuurlijk al veel eerder moeten melden. Maar daar heeft hij uh, ja, iets van acht maanden mee gewacht. Ik zit er een beetje om te lachen, maar het is eigenlijk een beetje een triest verhaal. Ja, ja. <laughs> het is een beetje dubbel taal, Het is een ja. beetje dubbel. Journalist van RTV, Rijnmond, Pauw Verspreek, dankjewel. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Alweer... Tijd voor het laatste woord en dat geef ik graag aan de vrienden van onze show. Als eerste aan schoeneman Floris van Bommel. Hey Willemijn, ik werd vannacht wakker en ik had geen gevoel meer in mijn arm. Verkeerd keert op gelegen natuurlijk en ik vraag me dan wel eens af hoe het zou zijn als je arm echt verlamd zou blijven. Verschrikkelijk, maar hoe is dat? Ik heb nou iets ontdekt waarmee iedereen in het u-klein kan ervaren hoe dat is. Probeer je kleine teen maar eens omhoog te tillen. Nu, alleen je kleine teen. Bizar gevoel toch? Ja, dat lukt mij niet. Jullie wel, Heven? Nee, hè? nee, geen controle over mijn kleine zijn. Okay. En dan Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Jesse Klaver, die heeft dit even zwaar. Goedenavond Willemijn. Jeetje, wat een week is dit zeg. Gisteravond hadden we de onderwijsbegroting. We begonnen om uh, 9 uur. Klaar was diep in de nacht klaar en vanochtend van vroeg moest van 9 uur alweer verder uh, met de Europese top. Er wordt vaak gezegd van die politici, althans ik moet het op zo'n beetje ieder feestje horen, en wat een zakkenvullers zijn er toch. Nou, iedereen die dat zegt, zou ik zeker de laatste weken voordat, uh, voordat het kerst is willen uitnodigen om een dagje mee te lopen. Het zijn lange dagen, maar we doen het ergens voor. We proberen nu bij onderwijs ervoor te zorgen dat mbo-instellingen niet meer te veel geld uit kunnen geven. En bij de behandeling van de Europese top proberen we ervoor te zorgen dat we naar een stabiele Europese Unie gaan. We doen het echt voor. Ja, yes, ze klaar voor was dat. Dat was hem weer. Morgen weer meer Today. Uh, wil je dat filmpje van Orlando zien die hier live zong? Dat staat straks op onze Facebook. Facebook.com slash BNN Today. Dank Maarten Keulemans, Dank Diederik zo Zometeen Robert Meder. BNN